Mais linda, mais cheia de graça, é liefste, menina que vem que passa liefste, um doce, balanço, mijn liefste, Moça do corpo dourado do sol de liefste, o seu mijn é mais liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, Estou tão sozinho, Ah, waarom is het zo moeilijk? Ah, beleza que het zo moeilijk? Ah, que is het zo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 But coming every night, so hard to keep her satisfied.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 Hey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 Ik ben Ze zullen je zien aankomen. Alhoewel je bier meertjeu verlicht. Alhoewel alhoewel. Alhoewel. sunt Alhoewel. Alhoewel. ti ca Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. Alhoewel. man is zomer is jouw Why men great so they be DNA test My DM Why men great till they gotta be great Don't text me tell it straight to my face Best friends let me down in the salon chair Shampoo press get you out of my hair Fresh photos with the bone lighting New man on the Minnesota Vikings True curse needed something more exciting I'm dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb. I'ma hit you back in a minute yeah, yeah.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 No. FM, Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa mi <middels> patria. Maak zijn naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Renner Frans. En zet hem op 106.9. je ZFM. 24 uur per dag. hete de zon.